Goedemiddag. Rutte praat met kandidaat bewindslieden. coffeeshops blij met steuntje in de rug van burgemeester Amsterdam en veel Chinese massagesalons dekmantel voor prostitutie. Er zijn buien, er is kans op onweer en windstoten en het wordt ongeveer 10 graden. Morgen vooral in de kustgebieden, buiig, er is vrij veel wind en het wordt ook een graad of 10. In het weekend dan ook weer buien, maar ook droge perioden met zon en aan de temperatuur verandert weinig. Formateur Mark Rutte, dat is hij nu. Hij is begonnen met zijn werk. Hij heeft de eerste kandidaat-minister inmiddels op bezoek. Dat is Lodewijk Asscher, voormalig PVDA-wethouder uit Amsterdam. En Margreet Boer is op het Binnenhof. Margreet, is dat al afgelopen, dat gesprek? Ja, dat is net afgelopen. Lodewijk Asscher komt net naar buiten lopen. En hij vertelt uh, nu dat uh, hij een gesprek heeft gehad met de premier. Misschien kunnen we even met de formateur even luisteren. Nou, we hebben niet over de inhoud gesproken. We hebben wel gezegd, van, uh, het, het trekt nogal de aandacht, uh, het begin van het kabinet. Maar uh, de verdediging aan het akkoord, die is even aan, uh, aan degene het hebben gesloten. En ik zit nu in een rare tussenfase. Ik heb eigenlijk mijn sollicitatiegesprek net gehad met de formateur. Nou, Wat vindt u onrust, want die is er toch over die, uh, die zorgpremies? Ik denk dat het een voorbode is van nog veel meer onrust. Omdat er heel veel maatregelen in het, in het akkoord zitten die pijn gaan doen. Bij heel veel mensen in het land. En dat is helaas wel nodig. Dank u wel. Dat was ik. Ja, dat was hier net uh, na zijn gesprek met de formateur. En het ging natuurlijk over de ophef die is ontstaan over de zorgpremies. De nivelerende effecten bij de zorgpremies. Hij zegt ja, we hebben het er uh, nauwelijks over gehad. Want het was een sollicitatiegesprek. En dan gaat het over andere dingen. Dan gaat het over uh, nou ja, of je iets op je kerfstok hebt. Of je nevenfuncties hebt, dat soort dingen. je heeft nog wel gezegd hier net dat hij volledig achter het regeerakkoord staat. En daar dus hier binnen ook uh, ja tegen heeft uh, gezegd. Dank je wel, Boer in Den Haag. Koffieshops in Amsterdam, 220 zijn het er. Die blijven open voor buitenlandse toeristen, dat zegt burgemeester Van der Laan. En dat is dus opmerkelijk, want in het regeerakkoord van VVD en PVDA staat dat klanten van koffieshops moeten bewijzen dat ze in Nederland wonen. Michael Veling, coffeeshophouder en voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een steuntje in de rug voor u eh, wat Van der Laan gezegd heeft. Ja, onze verwachtingen zijn uitgekomen, maar het is natuurlijk ook een, een schandaal wat hier gebeurt, want het gaat hier om een landelijke richtlijn, die in het hele Koninkrijk zou moeten gelden. Er is ontzettende schade aangericht bij de collega's in de drie zuidelijke provincies. Er zijn meer dan duizend mensen ontslagen, zaken zijn gesloten. En nu wordt zomaar eventjes in het kader van een nieuw pretkabinet... wordt deze maatregel, althans waar het op lijkt, voor Amsterdam geschrapt. Wat ja, De... is dit voor bestuurlijk amateurisme? Er is afgesproken dat uh, er gekeken gaat worden naar het lokale uh, veiligheidsbeleid. En daar springt Van der Laam dan weer op in. Die zegt, nou ja, als het bij mij uh, die koffieshops... als je een wietpas gaat invoeren, dan uh, krijg je straathandel en dan krijg je criminaliteit. U zegt, dat hadden we al gezegd. Ja, dat is, dat is allemaal al bekend. En overigens he, heeft de burgemeester in al zijn uitspraken voorkomen gelijk. Ja, ja, want je krijgt ellende en gedoe en zo. Nou ja, we hebben in Amsterdam natuurlijk hebben we in het verleden heel veel ellende gekend. En uh, die zijn we kwijt. Dat kan iedereen fysiek vaststellen die Amsterdam bezoekt En die het ook 15 jaar geleden deed. Dus uh, waarom zou je... U heeft weer het, even... is het is van belang dat... Wat is hier nu aan de hand? Hoe kan er nou een, een, een landelijke richtlijn die voor het hele koninkrijk geldt, hoe kan die nou niet in Amsterdam opgelegd worden? Dat is de vraag die, die denk ik, de heer opstelt, moet uh, beantwoorden. En het liefst er nog voordat hij maandag op het bordet staat. U vindt dat dit ook in, in het zuiden van Nederland, bijvoorbeeld, uh, op deze manier, zoals Van der Laan het wil, geregeld wordt? Ja, dat kan niet anders. Ik bedoel, landelijke regelgeving geldt in het hele land. Weer kritiek op het regeerakkoord. Dat gaat maar door, hè? Hm. Dat is geen kritiek, maar wees nou eens een keer helder bestuurlijke elite daar in Den Haag. Ja? simpel. Ja, oké. Okay. Een duidelijke oproep van u. Ik dank u wel voor de uitleg van de koffieshophouder ja, ja. en voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten. De Harense Smit dat is een winkelketen in huishoudelijke apparaten en witgoed. Uh, ze doen ruim een kwart van de vestigingen dicht. In het noorden van Nederland gaan 13 winkels dicht. De van oorsprong Brabantse keten heeft last van de verzwakte economie... en wil zich meer op het zuiden richten. Volgens FNV Bondgenoten zijn banen van 133 mensen in gevaar. Niet alleen werknemers van de 13 filialen van de Harense-Smit worden gesloten. De sluiting heeft ook gevolgen voor personeel op het hoofdkantoor. En dat zit in Os. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn gisteravond Chinese massagesalons gecontroleerd. Aan de actie deden verschillende overheidsdiensten mee. Gemeenten, politie, de belastingdienst. En daar gaan we eens even over praten met Ed Kasewski van het Korps Landelijke Politiediensten. Waarom zijn die salons uh, onderzocht, meneer Kasewski?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 ...gevonden die duiden op seksuele dienstverlening. En verder ook dat de, de administratie van al die salons uh, helemaal niet op orde was. Daar gaat de belastingdienst mee verder. En verder ook uh, mensen die illegaal in Nederland verbleven. Vier stuk zelfs. Ja, hoe weet je dat er dan sprake is van prostitutie? Want dat is een punt wat eruit springt. Ja, nou ja, je, je moet gaan kijken als je daar binnenkomt. Uh, je zoekt natuurlijk naar allerlei sporen... En uh, die daarop kunnen duiden. En daar moet je bijvoorbeeld uh, denken aan uh, spermasporen, sperma-vlekken. Nou, dat, die hoor je normaal niet aan te treffen in een, uh, in een uh, salon die alleen maar massage geeft. Maar ook condooms. En zo zijn er nog andere indicatoren die uh, samen, zeg maar, een beeld kunnen opleveren... dat hier meer gebeurt dan alleen maar massage. Zijn die salons nu ook gesloten? Nee, die zijn... Dat is iets wat, waar de gemeente nu meer verder mee gaat, want die, dat is natuurlijk iets wat uh, vooral bestuursrechtelijk aangepakt kan worden. Die salons die staan te boek als massagesalon en niet als een, uh, een bedrijf... waar illegale prostitutie plaatsvindt. Dus de gemeentes die gaan, weer, die gaan zich daar nu over buigen. Ja, dan sluit er niet uit dat er ook wel eens een salon gesloten gaat worden. Komen er meer van zulke, zulke onderzoeken, omdat er toch wel veel signalen zijn... wat u ook al zei, dat de ja. Chinezen zich met van alles bezighouden? Ja, het is niet zo dat er in het verleden niet naar gekeken werd... Maar toen uh, waren het ja, bijvoorbeeld of de gemeente alleen of uh, de, de belastingdienst die uh, zich ermee bezighield. Maar we hebben nu de krachtelen gebundeld, omdat we toch merkten de afgelopen paar jaar dat, dat elke uh, dienst afzonderlijk signalen had. Maar dat het uh, van een echte uh, samenwerking en, uh, en een delen van informatie geen sprake was. En dat gaan we nu wel doen. En dat was dit een mooi voorbeeld van. Ik dank u wel voor de uitleg, meneer Kazerski. De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor het overlijden van een man... die vorig jaar tegen een zeecontainer reed. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Arnhem. De gemeente had die container op straat gezet... maar geen, waarsch geen maatregelen genomen om het verkeer daarvoor te waarschuwen. Een man van 23 uit Hussen botste eind vorig jaar... s'nachts met zijn brommer tegen die container aan en was op slag dood. En de gemeente kan de zaak schikken door een boete van 2500 euro te betalen. Het is nog onduidelijk of de gemeente Arnhem daar trouwens mee instemt.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 Een uh, vrouwtje zou heel mooi zijn. Hè. Dat, dat blijft hier in de groep en dat uh, bouwt mee aan onze olifantenkudde, uh, ja, dynastie maar zeggen. En een mannetje, ja, dat is ook heel mooi hoor. Dat olifantje dat heeft overigens nog niet geplast, moeten we er even bij zeggen. Als dat gebeurt, dan kunnen de verzorgers zien of het een mannetje is of een vrouwtje. President Obama hervat vandaag zijn campagne voor de presidentsverkiezingen. Obama had zijn campagne zondag stilgelegd vanwege de orkaan Sandy... die in de VS meer dan 70 levens heeft geëist. Obama gaat naar Wisconsin, Nevada en Colorado. En zijn tegenstander, de Republikein Romney, gaat naar Virginia om campagne te voeren. Die orkaan Sandy richtte enorme schade aan in het noordoosten van de VS. Verschillende kustplaatsen liepen onder water. 8 miljoen mensen zaten na de storm zonder stroom. IOC-voorzitter Jacques Rogge krijgt de eerste Anton Geesink Award zaterdag tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de sportkoepel NOC-NSF. En uh, Rogge, de Belg, krijgt de prijs voor zijn grote verdiensten voor de sport. Die Anton Geesink Award is een beeld van het hoofd van Anton Geesink. Onderscheiding wordt voortaan elk jaar uitgereikt aan mensen met grote verdiensten voor de sport of mensen die een bijzondere prestatie hebben verricht. De Australische wielerploeg Orica Greenedge heeft teambaas Matt White ontslagen. White bekende afgelopen maand dat hij doping heeft gebruikt... toen hij nog bij de US Postal ploeg van Lance Armstrong reed. En hij nam direct na de bekentenis al verlof en nu is hij dus ontslagen. En White werd al eerder ontslagen als bondscoach van de Australische mannenploeg. Schaatser Lars Elgersma heeft zich afgemeld voor de Nederlandse kampioenschap aan afstanden volgende week. Elgersma, die tegenwoordig in een Noorse ploeg rijdt, heeft een rugblessure. Hij heeft mogelijk een hernia, maar hij hoopt dit seizoen nog wel in actie te komen. Ja, ik ben bezig om een diagnose te laten maken. Zodat ik uh, een goed, uh, goed idee heb van hoe het nou precies ja. is. Want uh, ja, daar kan ik gewoon een goede, goede keuze maken. daarna. Ja, het beschiet van alles door je hoofd. Maar voorlopig wil ik niet te veel op, uh, op zaken vooruitlopen. Met, uh, samen met Pieter ben ik, uh, ben ik nog erg uh, positief gestemd over uh, hoe het nu verder zou moeten. En uh, ook, ook voor dit seizoen nog. Pieter. Pieter Muller bedoelt Elgis maar daarmee is dus een trainer. En dan nog een bericht over Bob Peters. Die is de nieuwe trainer van de Belgische voetbalclub AA Gent. Peters heeft snel weer een nieuwe club gevonden, want zaterdag was hij ontslagen bij Cerkelen Brugge. Bij AA Gent volgde hij de ontslagen Noord Solliet op. Peter speelde tijdens zijn actieve carrière voor onder meer Roda JC en Vitesse. En als trainer werkte hij eerder bij het belofte team van AA Gent. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws, maar eerst even Edwin Gerritsen bij de A.W.B. Er staan files bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht. 2 kilometer, dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zolle staat tussen de Uithof en Den Dolder 2 kilometer, en voor Leusden 5 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws dus beoogd. vicepremier premier en minister Ascher die voorziet nog veel meer onrust... na het gedoe over de zorgpremies. Veel Chinese massagesalons blijken een dekmantel te zijn voor prostitutie. En koffieshophouders willen dat ook in het zuiden van het land... buitenlandse toeristen welkom blijven, net als in Amsterdam. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, de hoogste baas van de publieke omroep, Henk Haaghoort... komt zo langs, rechtstreeks uit de vergadering met alle omroepdirecteuren... over de plannen van VVD en PvdA met de publieke omroep. Zoals intussen bekend, er moet nog eens 100 miljoen euro worden bezuinigd. In het mediaforum Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... en metrocolumnist Luc Koelman. Het gaat onder meer over de Telegraaf die flink uithaalt naar de VVD vanochtend. De krant heeft het op de voorpagina onder meer over Marks Rutte... Volgens verslag even Wilma Borgman van het Radio 1-journaal... hadden ze bij de VVD al rekening gehouden... met deze koers van de krant van Wakker Nederland. Een maandagavond is er een bijeenkomst geweest van de partijtop met het kader. En daar heeft Mark Rutte al een beetje gewaarschuwd voor de Telegraaf. Hij heeft tegen zijn mensen gezegd... haal die de komende drie weken maar snel uit de bus... en leg hem daarna in de kattenbak. Want uh, daar zullen wel vervelende <lacht> dingen in staan. Nou, dat gebeurt. Ja, topscore in de Nationale Nieuwsquiz dan. Tot nu toe is dat 104. De kandidaat van vandaag komt uit Amsterdam en heet Robert duizend. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Bij de regionale krant De Stentor in Oost-Nederland... is op dit moment een groot deel van het personeel... aanwezig bij een ingelaste vergadering. Er moet onverwacht bezuinigd worden. En dat zou ten koste gaan van zeker tien banen. De krant heeft onlangs een nieuw organisatiemodel goedgekeurd. Maar dat model ging niet uit van het verlies van arbeidsplaatsen. Er zijn nu geruchten dat er actie gevoerd gaat worden... bij de krant uit het oosten van het land. Het Kamerdebat over de kabinetsformatie is gisteren door 193.000 mensen bekeken. Dat is een gemiddelde over het hele debat. Maar op het hoogtepunt van dat debat, dat was zo tegen kwart voor 1 middags, keken er maar liefst 340.000 mensen naar dat debat. Volgens kijkcijfer-expert René van Damme van de Publieke Omroep is dat veel voor een live debat. Hij verklaart het hoge kijkcijfer doordat mensen tussen de middag tijd hebben om te kijken en omdat op woensdag veel part-timers vrij zijn. O-nieuws heeft achterhaald hoeveel de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek de afgelopen jaren heeft verdiend. Het is een bedrag van 50.000 euro bruto per jaar voor twee dagen per week werk. Het komt overeen met wat gebruikelijk is in de rechtelijke macht. Dat vertelt de huidige voorzitter Victor Lebesk ons vanochtend. Die 50.000 euro bruto, een derde van de totale subsidie van de Raad... verdiende hij tot afgelopen 1 januari. Maar na het stopzetten van die subsidie heeft hij al een half jaar pro-deo gewerkt. Nu verdient Lebesk tijdelijk 1.750 euro bruto per maand. En dat is omdat de Raad voor de Journalistiek nog geen nieuwe voorzitter heeft gevonden. De computer has a mind of its own. Die vliegen gaat nu op voor nu.nl. De redactie maakt sinds een paar maanden gebruik van de zogeheten dashboard RT reporter. Een systeem dat zelf nieuws zoekt op Twitter. Ik praat erover met Mark Vos, die is chef redactie Sociale Media bij nu.nl. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe werkt dat precies? Het ja, systeem die kijkt gewoon uh, naar uh, Twitter-berichten. En aan de hand van termen die in die berichten voorkomen. probeert uh, voor het systeem uh, belangrijke zaken te clusteren. En daar krijgen wij notificatie van. Um, en, en hoe garanderen jullie de betrouwbaarheid? Want alles wat op Twitter staat. is niet uh, altijd waar. Nou, het is natuurlijk niet een, een, een helemaal op zichzelf uh, staand. De uh, computer has a mind of its own, maar wij controleren dat wel. Dus uh, alles waar, waar, waarvan wij een notificatie krijgen of wat uh, belangrijk wordt... Uh, daar gaat gewoon de redactie overheen om dat te researchen en te checken. Ja. En, en brengen jullie op deze manier dan berichten die je anders niet zou brengen? Nou, niet zozeer niet zou brengen. Uh, het is een early warning, dus we krijgen al heel vroeg uh, een, een, een bericht dat er iets aan de hand is. Zo kunnen we al heel snel in het nieuwsproces meekijken en uh, het bericht zo sneller brengen. Ik bedoel, Uiteindelijk zal het bericht er ook wel komen, maar we zitten nu een paar stappen daarvoor. Zeg maar. ja. Kan je eens een voorbeeld noemen, want jullie hebben dat natuurlijk de afgelopen weken een beetje bekeken, wat daar dan ja. zo naar voren komt. Noemen ze wat voorbeelden ja. van nieuwsontwikkelingen? Nou ja, uh, Vanochtend bijvoorbeeld is dus een goed voorbeeld uh, van uh, uh, de stremming uh, bij uh, Amsterdam van de treinen. Uh, je merkt uh, dat er heel snel opkomt uh, dat uh, mensen in een vertraagde trein zitten of dat er iets aan de hand is bij uh, het viaduct bij Wieboudstraat. En uh, zodoende kan je al heel snel meekijken uh, wat er gebeurt en uh, al in een heel vroeg stadium een bericht naar buiten brengen. Ja. En, en van de afgelopen weken heb je, heb je daar ook je voordeel mee kunnen doen dus? Zeker in snelheid, ja. ja, en het gaat dus vaak om dat soort incidenten die je niet ja. aanziet komen, dan, ja, dan is het heel snel uh, reageren. Ja, het is echt specifiek een stuk gereedschap voor, uh, voor ontwikkelend nieuws. Uh, agenda setting et cetera, ja, dat, dat, dat, dat, dat zie jaar komen van verre meestal. Uh, maar uh, calamiteiten en dat soort zaken, dat kan je in een heel vroeg stadium oppikken. Ja. Nu is iets meer dan een uur geleden ook nog eens een keer een uh, vernieuwde nu.nl-app ja. gelanceerd. Klopt. Wat zijn de grootste veranderingen? Uh, nou ja, het is uh, voor. Uh, Zowel de iPhone als de iPad uh, helemaal vernieuwd. Uh, <tiek> nou, er zitten heel veel nieuwe dingen in. Uh, er is veel ruimte voor beeld gekomen. En uh, een, een extra katern de dag van nu, waar we iedere dag zo uh, rond 6 uur een recap geven van het belangrijkste nieuws van de dag. Goed bezig daarbij nu.nl. Dankjewel. Dankjewel, Mark Vos, chefredactie sociale media. Is die daar? Roland Kieft, AFRO-presentator en eindredacteur bij Radio 4... wordt per 1 januari artistiek directeur van het residentieorkest. Kieft werkt al sinds 1998 bij de AFRO... waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het jaarlijkse Prinsengrachtconcert. Volgens directeur Willemijn Maas heeft de omroep het aan Roland Kieft te danken... dat de AFRO een vooraanstaande plek in de klassieke muziekwereld heeft ingenomen. Eerder deze week hebben we gemeld dat twee redacteuren van de Wereldrijd Door en Pauw en Witteman... een cursus zouden geven over hoe je het makkelijkst in deze programma's aan tafel zou kunnen komen. Nou, dat bericht veroorzaakte nogal wat reuring, eh, overigens aangezwengeld door eh, Geen Stel. Eh, waardoor de twee nu trouwens hebben besloten om niet langer mee te werken aan die cursus. Volgens de teleurgestelde organisator van de cursus was de ophef onterecht... De zouden, en zouden de redacteuren alleen een inkijkje geven in de werking van hun redactie. De publieke zender van Amerika, NPR, heeft excuses aangeboden aan het vierjarige meisje Abigail. De moeder van Abigail plaatste een filmpje op internet waarin haar dochtertje moet huilen... omdat ze het helemaal gehad heeft met alle berichten over Obama, die ze trouwens bronco Obama noemt, en Mitt Romney. I'm tired, I'm tired of bronco Obama and Mitt Romney. That's why you're crying? Oh, it'll be over soon, Abby. Oké? Okay? De election zal over zijn, oké? Oké. Ja. De baas van de NPR heeft Abigail nu een excuusbrief gestuurd namens alle nieuwszenders, waarin hij zegt dat de, de campagnes inderdaad wel heel lang hebben geduurd allemaal, maar dat ze zich bij NPR ook voorhouden: het duurt nog maar een paar dagjes. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, Daar beginnen we wat eerder mee dan, dan normaal gesproken. Dat heeft alles te maken met het, het hoge bezoek dat we verwachten. De hoogste baas van de publieke omroep is in aantocht. Uh, die is nu nog aan het vergaderen met alle omroepdirecteuren... maar die komt zometeen na half even vertellen wat daaruit is gekomen. En daar zijn we natuurlijk allemaal erg benieuwd naar. Uh, en daarom beginnen we nu vast met het Mediaforum. Thomas Bruning is er van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten... en Luc Koelman, columnist voor uh, Metro. Uh, uh, Thomas, eerst even over dat bericht bij de Stentor. Uh, wist jij daarvan? Ja, zeker. Nee, mijn collega Tom Giepkes, die de dagbladen doe, zeg maar, doet, die heb ik net gebeld. Uh, het gaat inderdaad om het voorbereiden van de acties. Uh, concreet komt het erop neer dat er tien arbeidsplaatsen uh, op de tocht staan. Vier uh, tijdelijke contracten zijn gewoon vanaf vandaag niet meer verlengd. En dat betekent, uh, ja, los van de acties die dan eventueel volgende week zouden losbarsten... als, het, uh, als de gesprekken niks opleveren met de directie... Uh, dat er vanaf eigenlijk vandaag ook de iPad-versie van de Stentor... en bepaalde edities gewoon niet volledig kunnen zijn... omdat er gewoon uh, vier mensen weg zijn. Hmm. Uh, wat, wat houden die acties in? Gewoon een krant met witte vlakken erin? Of, of hoe moet ik me dat nou voorstellen? Ja, daar wordt nu nog over vergaderd... wat dan he, het middel is wat vanaf dinsdag wordt ingezet. Uh, kijk, het signaal is wel heel duidelijk. Uh, het signaal is dat ze, ze geven aan... We kunnen het gewoon kwalitatief niet meer bolwerken om die regio volwaardig uh, uh, op met, met de redactie die overblijft uh, uh, te coveren. Want je denkt tien mensen, nou ja, tien mensen. Maar goed, voor zo'n zo uh, redactie is dat gewoon heel veel. Ja, kijk, in de regio, dat is ontzettend veel handwerk. Hè. Je kan niet zeggen van nou, uh, van achter een bureau, uh, we doen even zes dorpen en, en, en vijf gemeentes en dan vullen we de krant wel. Ja, het kan wel, maar journalisten zijn natuurlijk professionals en die zien ook een soort kwalitatieve ondergrens. En ik denk dat het heel goed is in het kader van uh, de positie waarin Wegener nu zit. Ze maken zich klaar voor de verkoop. En het gevoel is ook heel duidelijk uh, dat die Wegener directie iets heeft van... Ja, alles wat we er nu uh, uit kunnen gooien, om het maar hard te zeggen, dat is mooier. Hè, want dan staan we er goedkoper voor en dus mm -hmm. beter te verkopen. Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat die redacties zeggen... jongens, dit kan gewoon zo niet. Mm -hmm. En zo kunnen we gewoon onze lezers geen fatsoenlijke krant meer bieden. We wachten die vergadering af en we horen... Misschien dat je, als jij nog bericht krijgt, dan horen we dat graag dat ja. natuurlijk. En laten we het over de andere zaken hebben. Bijvoorbeeld de Telegraaf vanochtend. Uh, uh, Luc, wat, wat dacht jij toen je die uit de, uit de bus pakte vanochtend? Ik, ik weet eigenlijk niet eens of je hem uit de bus hebt gepakt... maar je hebt hem vast wel gezien. Nou, ik zag wel zo'n hele mooie kop van de werkende Nederland wanhoopt. En dat vind ik dan wel uh, mooi. Wat mij heel erg opviel, het was dat de afgelopen dag of dagen... steeds allerlei bedragen werden genoemd... Hè, die mensen erop achteruit zouden gaan... En dat al die bedragen uiteindelijk niet klopten. En dat pas volgens mij gisteravond. Het NRC kwam met, uh, met de juiste bedragen. En daaruit blijkt dat twee verdieners die dubbel modaal verdienen... die gaan er uiteindelijk vier, 450 euro op uh, achteruit. Maar wat je ziet is dus hoe snel media willen zijn. Hè, dus er worden allerlei getallen ja, de wereld ingegooid en uiteindelijk klopt er niks van. En ja. Het, ja, het kabinet staat in ieder geval op het bordes, dus ik snap ook alle paniek niet. Dus ja. Nou ja, de, als je de Telegraaf ook zo leest, want ik bedoel, los van die voorpagina's hadden ook allemaal binnenpagina's met, met nou, een soort volksvoeden die al ja. aan het ontstaan is. Uh, Marx Rutte, wel leuk gevonden trouwens. Nou, ik, ik hoorde dat, uh, dat Gerry Eikhoff... die was volgens mij voor het journaal op zoek gegaan naar boze VVD'ers... Ja. en die had ze niet kunnen vinden. <laughs> dus ja, dat is weer de andere kant van de, van de medaille, zal ik maar ja. zeggen. Thomas, we uh, ja, uh, ja, uh, hoorde net ook uh, dat Rutte eigenlijk zijn mensen al gewaarschuwd had... dat dit zou gaan gebeuren bij de Telegraaf. Dus voorspelbaar ook misschien? Nou, ik zeg altijd maar, de Telegraaf houdt de mensen scherp. Hè? En uh, <laughs> ze zetten het stevig aan... Maar ja, uh, ik denk wat goed is... en wat natuurlijk een ontwikkeling van de laatste tijd is... die, die best waardevol is geweest, in mijn ogen... is uh, wat Luc ook een beetje bedoelt, dat fact-checken. Dus gewoon, uh, is het nou... wordt de waarheid wat mooier opgepoetst... door de, de politieke woordvoerders? Uh, en wat zijn de feiten die dan werkelijk erachter zitten? Ja, en dat is denk ik een hele relevante discussie, juist op dit soort gebieden. van Als het inderdaad gaat om van nou, uh, welke groepen gaan er nou hoeveel op achteruit. Laten we eerst de waarheid even duidelijk krijgen en dan kan je vervolgens uh, erop gaan reageren. Nou, we hebben een klein stukje van die reportage van Gerry Eikhoff nog even bijgehaald. Even luisteren, op zoek naar VVD. Toen we deze reportage begonnen hadden we bezorgdheid en boosheid verwacht. Maar in de praktijk reageerden de tientallen mensen die we hebben gesproken dus verdeeld en afwachtend. Misschien zijn we op de verkeerde plaatsen geweest, maar het kan ook zo zijn dat de mensen die straks het meest moeten betalen voor de plannen van Rutte 2 daar echt zo genuanceerd over denken. Um, want dat was natuurlijk in het debat ook het, de, de toon gisteren. Uh, veel, veel ophef, aan bij de oppositie. En, en het verweer van Samson en Rutte was steeds van... ja, uh, je moet het wel in een groter verhaal zien. Uh, hè, er komen ook belastingvoordelen ja. aan. En als je dat bij elkaar plus en mint... Nou ja, uiteindelijk zal iedereen er toch wat van merken. Maar het valt ook allemaal wel weer mee. Ja, maar zo werkt de politiek al honderdduizend jaar. Uh, ja, er wordt een plan gelanceerd en krijgt heel veel kritiek op. En uiteindelijk wordt het plan weer een beetje afgezwakt. En het geld dat ze daarmee mislopen wordt weer uit een ander potje teruggewonnen. Het is het verhaal van alle dag. Dus daarom begrijp ik die, die enorme volksvoeder... tussen aanhalingstekens ook helemaal niet. En die volksvoeder, die is er ook helemaal niet. Hmm. Ook um, niet. Um, Thomas, uh, wij journalisten kunnen vaak niet goed rekenen. Dat zeg ik ook gewoon even uit uh, eigen ervaring. <laughs> er was gisteren ook nog even een discussie. Want de NOS en RTL hadden onafhankelijk van elkaar... allerlei berekeningen gemaakt die uh, eigenlijk overeenkwamen. Dus NOS en RTL waren het eens. Uh, en uh, ja, uh, Rutte en Samson zeker niet, want die zeiden, ja, die berekeningen kloppen niet. Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Want... Ja, nou ja, ik ben geneigd als belangenbehartiger van de journalistiek... te zeggen dat de journalisten gelijk hebben. <laughs> maar, nee, maar hier geldt natuurlijk wat Luc zegt. Het klopt ook, hè. Jongens, dit is een regeerakkoord. Dit zijn grote lijnen. Het, je kan op dit moment volgens mij nog geen... individuele plaatjes gaan doorrekenen. En het is natuurlijk logisch dat er allerlei belangengroepen... waaronder wij zelf, als het straks gaat hè, om, om de omroep... Dat je natuurlijk in het geweer komt en zegt, jongens, dit, dit is echt, dit gaat te ver. Of dit is een. Maar het is denk ik op dit moment wat voorbarig om met, uh, uh, met allemaal individuele doorrekeningen te komen. Omdat we inderdaad, het moet allemaal nog wetten worden. Uh, het, je moet het in samenhang zien. Maar nogmaals, ik denk dat het wel goed is als er dan cijfers worden genoemd, dat dat de juiste cijfers zijn. Ja. En daarin zie ik in ieder geval de laatste tijd wel een, een extra scherpte om, ik zou maar zeggen, de, het, het, het, de waarheid wat mooier voorstellen dan die is. Om die te proberen door te prikken ja. en steeds te zeggen van jongens wat zijn nou de feiten die er want politici die de waarheid mooier willen voorstellen dan die is en dat moet door journalisten gecontroleerd worden zeg. ja nee je hebt het in de verkiezingen natuurlijk heel sterk gezien misschien wel een beetje overdreven hè, met dat die, die factcheckers overal maar het, het de gedachte erachter is natuurlijk wel ja. goed ja. Uh, Luc, nog wat anders Wouter Bos had uh, die die had een tijdje een kolom geschreven in de Volkshandel omdat hij natuurlijk uh, informateur was maar vandaag uh, wel weer um, en hij zegt over die radiostilte uh, dat hij blij is dat hij over is want uh, hij zegt van er is de afgelopen tijd wel ontzettend veel gespeculeerd ook door uh, de media. Ja, maar goed, speculeren krijg je wanneer de stilte is. Hè? We hebben het ook de afgelopen jaren gezien, altijd met die dichte deur. Heel vaak volgens mij van de CDA-fractie. En dan uh, stonden journalisten voor een dichte deur en zeiden... ja, we staan voor een dichte deur en dan werd dat overgeschakeld... van de ene journalist naar de andere journalist. Uiteindelijk wist je als, uh, als uh, nieuwsconsument helemaal niets. Dus ja, de politiek roept het ook over zichzelf af, dat, uh, dat speculeren... Klinkt heel gênant, maar mm -hmm. de kranten moeten vol en de nieuwsuiters moeten vol. Dus ja. automatisch wordt het geïnformeerd. Goed, als je dan uh, te maken krijgt met dat feit van die radiostilte. want dat kan ik me ook nog iets voorstellen dat je die onderhandelingen niet wil uh, dwarsbomen. Uh, ja, moeten journalisten dan gaan speculeren? Nou ja, volgens mij uh, het is niet alleen maar speculeren. Hè. Ik volgens mij had NRC twee dagen geleden een hele goede analyse. hoe het allemaal is gegaan in die, in die paar weken. Uh, daar stond onder andere bij dat sociale partners ook in heel vroeg stadium al aanschoven. Die sociale partners, hè, die hebben ook een achterban. Dus die kunnen niet helemaal zullen we maar zeggen, zonder enige terugkoppeling kunnen die, uh, bepaalde uh, beslissingen nemen of in ieder geval oordelen geven. Dus er zitten natuurlijk in dat hele systeem zitten er allerlei soorten van lekken. Ja, en laat het maar een journalisten over om daar naar op zoek te gaan... en te kijken wat je er alvast naar buiten hmm. over kan brengen. Dat hebben ze goed gedaan. Want, want dan zijn we eigenlijk weer bij het begin. De Telegraaf heeft zich met name op dat punt uh, wel echt onderscheiden. Die hadden echt heel veel nieuws uh, terwijl de radio stilte was. Reken maar. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk vanuit journalistiek professioneel opzicht is dat goed. Want dat waren ook volgens mij over het algemeen berichten... die ook wel redelijk uh, conform de waarheid waren. Ja. ja, dat is knap. En daarmee kun je juist onderscheiden als krant. Ja. Dat er inderdaad radio stilte is, maar je toch met informatie komt... die achteraf toch redelijk goed blijkt ja. te zijn. Hoe gaat dit nu verder met die telegraaf? Ik bedoel, die hebben nu een bommetje gelegd, zo'n beetje. Waait ja. dit over of gaat dit nog echt knallen? Nee, het waait over, denk ik. Ik denk het overwaait. Misschien over een jaar, wanneer die wet uiteindelijk echt door de Kamer moet... dat dan nog even knalt, maar verder waait het over. Thomas? Ja, geen idee. Speculeren. Het, dus, ja, dit is precies, ja. dit is speculeren. We, gaan gewoon, we blijven gewoon al die kanten lekker lezen. Dus uh, laten we daar daarop houden. Ja. Um, goed, jullie blijven erbij zitten, want we gaan zometeen dus na half 1 praten... met Henk Hagort, die is net binnengekomen. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Net uit de vergadering met de omroepdirecteur. We zijn heel benieuwd hoe dat is afgelopen. Gaan we doen na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal vvd leider Samson heeft gezegd dat de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremies staan. En ook VVD-onderhandelaar Blok zei dat de onderhandelingen niet worden heropend. Vooral in de VVD is veel onrust ontstaan over de gevolgen van de plannen voor hogere inkomens. En behoogd vicepremier Asscher denkt dat de onrust over de zorgpremies een voorbode is van nog veel meer onrust. Na zijn gesprek met formateur Rutte zei hij dat er heel veel maatregelen zijn die pijn gaan doen bij heel veel mensen in het land. Op Schiphol is gisteren een zwangere vrouw uit het Caribisch gebied aangehouden... want ze had bolletjes met vloeibare cocaïne geslikt. Omdat ze pijn kreeg in de buik is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht... daar heeft ze inmiddels een aantal bolletjes cocaïne uitgepoept. Bij een ongeluk in een tankwagen in de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 22 doden gevallen. Vrachtwagen met vloeibaar gas explodeerde. Nadat hij tegen de pilaar van een viaduct was gebotst. En daardoor stortte ook een winkelpand in. In Riyadh, dus de hoofdstad van Saudi-Arabië. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Mensen die van herfst houden kunnen de komende dagen hun hart ophalen. Naast wolken en een stevige zuidwester. hebben we ook aardig wat neerslag in de verwachting staan. Gelukkig valt de meeste neerslag boven het warme Noordzeewater. Maar langs de kust kan de teller toch ook behoorlijk oplopen. Het een en ander wordt veroorzaakt door een omvangrijk lage drukgebied ter westen van Nederland. Vanmiddag trekt een neerslaggebied over het land en klaart het in het zuiden lokaal op. Achter het front worden buien verwacht, vooral in de kustgebieden. De buien kunnen soms fel uitpakken met onweer en windstoten. Het wordt vandaag een graad of 10. De wind draait vanmiddag van zuidoost naar zuidwest en is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee. In het binnenland neemt de wind daarna geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht aan zeekans op buien. In het binnenland meest droog, met minima rond de graad of vijf. Morgen en het weekend aanhoudend wisselvallig en af en toe flink wat regen. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. AWB verkeersinformatie Er staat één file bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Sins-Alexander en Moordrecht vijf kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En een bijzondere aflevering van het Mediaforum, want we hebben een deel al voor half 1 gedaan eh, en de tweede deel komt nu, want eh, aangeschoven is Henk Hagort, hij is voorzitter van de Nederlandse publieke omroep. Het gaat over de bezuiniging op die publieke omroep, want dat staat ook in die kabinetsplannen, 100 miljoen extra moeten worden bezuinigd, bovenop de 200 miljoen die al door Rutte 1 eh, was opgelegd. Er is een vergadering geweest vanochtend van alle omroepdirecteuren, daar bent u de voorzitter van, en daar komt u net uit, hoe was de sfeer daar? Uh, aangeslagen, omdat uh, we ons allemaal beseffen dat de optelsom van 200 miljoen... en nog eens 100 miljoen een enorme aanslag uh, op de programma's van de publieke omroep is. Als wij het even snel doorrekenen, dan betekent het dat uh, 155 miljoen euro... aan programma's de komende jaren zullen sneuvelen. Uh, dat is 155 miljoen euro die rechtstreeks naar programma's gaat. Dus ja, we zijn het niet over op de achtergrond, nee, die die waren, kunnen. We waren al bezig om een plan uit te voeren om naar minder omroepen te gaan... Uh, vanuit de ambitie om uh, bij de bezuinigingen de programma's... zo weinig mogelijk te raken. Dus niet alles hoeft in de vorm van programma's gevonden te worden. We gaan ons ook goedkoper organiseren, maar dat houdt ergens op. Deze bezuiniging die treft geheel de programmering. Uh, en als ik het dan optel, dan gaan wij uh, tussen nu en 2017... voor 155 miljoen euro programma schrappen. Om u een idee te geven, de totale kinderprogrammering... van de publieke omroep kost 35 miljoen. Dus het gaat echt over hele grote ingrepen. Mm. Um, verslagenheid zegt u ook woede? Ja, ook boosheid, omdat uh, uh, de 200 miljoen al een heel groot bedrag was... Uh, ook al buitenproportioneel met 25 We gaan nu naar over de 30 van de mediabegroting. Uh, maar daar zitten directeuren die uh, heel de hele dag bezig zijn... met zo goed mogelijk en mooi mogelijke programma's voor Nederland te maken. En die voelen de pijn het hardst als ze in die programma's moeten snijden. Uh, Lennart van der Meulen is een van die directeuren, VPRO, algemeen directeur. Die heeft op zijn eigen website een, een, eigenlijk een hele brief geschreven... met uh, daarin eigenlijk van ja, we zijn er net de afgelopen tijd bezig gegaan... om uh, excellent te programmeren uh, en toch ook proberen nog een breed publiek aan te spreken. En hij zegt, het voortbestaan van de VPRO wordt bedreigd. Geldt dat voor meer omroepen? Nou, dat, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Het voortbestaan van een heleboel programma's wordt bedreigd. En die programma's worden gemaakt door omroepen... en het kost ontegenzeggelijk straks banen bij omroepen. Uh, en hoe groot een omroep dan is, bijvoorbeeld de VPRO of een andere omroep... ja, die worden allemaal een stuk kleiner door deze plannen. En dat geeft dit soort vragen. Maar waar ik me vooral zorgen over maak, is dat we straks... en dat denk ik ook de mensen thuis en de luisteraars en de kijkers... welke programma's krijgen wij straks nog te zien. Hmm. Um, wat je dan vaak hoort, u werd daar vermocht ook al even over gevraagd... schrap gewoon een zender. Dus schrap Nederland 3 bijvoorbeeld. U zegt nee, dat doen we niet. Ja, ik, ik begrijp de eenvoud van de reactie. Dan doe je een zender dicht, maar de, de zenders zijn eigenlijk etalages... waar je programma's die je maakt op een mooie plek zet. De programma's kosten geld, de etalageruiten kosten geen geld. Toen wij ooit Nederland 3 erbij kregen, kwam er ook geen extra geld uit Den Haag. Dat was ook niet nodig, want dat kost geen geld. Ik denk dat wij het publiek thuis twee keer treffen als we en minder programma's gaan aanbieden... En ze dan ook nog op minder goede tijdstippen moeten zetten. Hmm. Dus we hebben liever drie keer op prime time een etalage voor die programma's die we blijven maken. dan twee keer. Het zou nodeloos de mensen thuis teleurstellen zijn. Uh, om dan ook nog een zender dicht te doen. Daar gaat het niet over. Maar want je zou kunnen denken. Uh, een zender minder. betekent ook dat er minder programma's nodig zijn. Want die hoef je dan nog maar. voor twee, twee zenders te, te programmeren. Nee, maar we gaan ook minder programma's maken. Maar we krijgen nu vaak de klacht. waarom staan programma's zo laat? Nou. Met twee zenders moet je uh, moeilijker programmeren. Dat is het vak wat we hier in Hilversum doen dan met drie. Echt waar, het zijn de programma's die geld kosten. Uh, we kunnen met verschillende etalages ook verschillende doelgroepen thuis. Ouderen, jongeren, uh, mensen die van uh, muziek houden of juist niet kunnen we bedienen. Uh, die luxe... Uh, die permitteren we ons om dat Nederlandse publiek te blijven bedienen... op het tijdstip dat zij naar de programma's willen kijken. Maar de klappen gaan vallen in de programmering. Ja. We, we hebben vanmorgen ook even gebeld met de sterren. die vraag daar ook eens neergelegd. En wat zou dat nou uh, kosten als je zo'n uh, zo zender opheft? Maar daar, daar willen zij niet te veel over zeggen. Ze zeggen wel van, in feite is het zo dat als je zo'n zender opheft... levert dat in verhouding niks op. Nee, dat is ook zo. Dus het is een symbooldiscussie. Uh, ik denk dat Den Haag eerlijker zou zijn, hè, want daar gaan dan mijn stemmen op, moeten dan geen zenden hoor je af en toe. Iedereen, het zou eerlijker zijn om aan de Nederlander uit te leggen: dit gaat niet over zenders, dit gaat gewoon schrappen in jouw favoriete programma's. Nog even over de fusies, hè? want uh, dat was een, een voortvloeisel uit die 200 miljoen, dus uh, na acht omroepen terug. Dat gaat gewoon wel door, dat hele proces? Of, of is daar vanochtend ook iets over gezegd, dat we daar misschien maar eens mee moeten stoppen? Daar hebben we het vanmorgen natuurlijk over gehad en uh, daar gaan we mee door. Want we doen die bezuinigingen juist, uh, of we doen die fusies juist om uh, ook te bezuinigen op hoe we georganiseerd zijn. Als we daarmee gaan stoppen, dan moeten we nog meer programma's schrappen. Dat zou onverantwoord zijn. We gaan ermee door. Maar uh, nou ja, er zijn wel omroepen voor morgen. Dat voelt natuurlijk wel uh, vervelend dat als je die plannen aan het maken bent... dat tijdens de rit de spelregels veranderd worden. Uh, dat, dat, dat, mm. dat, dat voelt heel slecht, maar uh, ik vind dat omroepen... en zo ken ik de directeuren ook, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... wel moeten nemen door die fusies nu door te laten gaan... en het geld dat we hebben zoveel mogelijk ten goede te laten komen... aan mooie programma's. Is er eigenlijk gesproken over acties... Nee, er is niet gesproken over acties. Het gaat ook niet gebeuren vanuit de publiek om. Want er was een oproep vanuit de NVA: van uh, jullie laten je als makker lammeren naar de slagbank leiden. Nou, die kwalificatie neem ik niet over. Maar ik wil ook niet het scherm gebruiken voor acties. Uh, daar dupeer je de kijker uh, mee. Die zit er helemaal niet op te wachten. Uh, die hoort in dit regeerakkoord allemaal dingen die hem direct treffen. Uh, dan nu al uh, acties voeren die het scherm uh, raken. Dat gaan we niet doen. En natuurlijk laten we onze uh, protesten in Den Haag horen... Uh, maar we gaan niet het publiek hmm. daarmee belasten. Verwacht u daar nog wat van eigenlijk? Want uh, ja, protest in Den Haag laten horen, uh, dat moet u bij van en VVD zijn. Maar goed, ja, die hebben dat regeer ook nu liggen, ja. dus heeft dat nog zin? Nou ja, uh, ik, ik hoorde net de nieuwslezer lezen dat uh, wat erin staat, staat vast. Ja, dus? Ja, daar, daar, daar zal denk ik aan de kaders niet veel te veranderen... maar er is nog wel heel veel te interpreteren. Er moet nog heel veel wetgeving komen... Um, en ik, ik denk ook dat er best uh, uh, nog wel eens achter de oren gekrapt gaat worden... wanneer inderdaad vanaf 2013, 2014 er programma's geschrapt gaan mm. worden. We hebben ooit met elkaar geprobeerd lingo te schrappen. Toen was de wereld te klein. Nou, dat is echt kinderspel bij wat er nu gaat gebeuren. Ja, we hadden een andere premier ook... Hè, die, die zich daar zelf nog voor ingezet heeft om dat te behouden. Um, u, u, nog even over die acties. Hè, want u weet misschien ongetwijfeld ook dat er in de wandelgangen... wel hier en daar al mensen bij elkaar zijn gaan zitten... en zeggen van ja, dit, dit, is, dit gaat gewoon te ver. Raad u dat af om, om dat te doen? Nee, dat begrijp ik. En dat raad ik helemaal niet af. En er zijn heel veel programma's binnen de publieke omroep... waar je redactioneel aandacht kan besteden... aan uh, wat, uh, wat er in Hilversum gebeurt... Wat ik zeg is, wij gaan niet vanuit onze verantwoordelijkheid als raad van bestuur... het, het scherm of het medium, de zender, gebruiken om actie te voeren. Nee. Nog even over de fusies. Uh, u zegt, van: ja, dat, dat, daar gaan we gewoon mee door. Er zijn ook omroepdirecteuren die hebben de afgelopen dagen gezegd... Uh, nou, ik weet nog niet of dat zo is. Met name Jan Slachter heeft dat gedaan... van de Omroep Max. Dus uh, laten we zeggen, in dat overleg is men uh, het eens daarover. We gaan door met de fusies. En, en dat 3-3... Uh, uh, wat is het? 3-3-2 heet het, ja. Um, ja, uh, kijk, Jan Slachter heeft gezegd, en dat is volgens mij terecht... Uh, ik weet niet meer helemaal waar ik aan toe ben in financiële zin. Dus uh, waar wij het met elkaar over moeten gaan hebben... en dat hebben we vanmorgen ook afgesproken... is uh, wanneer we nou doorgaan met die fusies... Uh, wat betekent dat nou in financiële zin? Je noemde de VPRO ook, die rekent nu nog eens door... en die zegt, ik ben straks uh, heel veel kleiner geworden. Daar gaan we het met elkaar over hebben... Uh, maar dat doen we hier in Hilversum. Voor de mensen die nu luisteren en vanavond uh, voor de televisie zitten geldt. Zij zullen vooral merken uh, dat een aantal van hun favoriete programma's er de komende jaren niet meer zijn. En hebt u al een beeld van hoeveel mensen uh, uiteindelijk hier uh, dat hun baan gaat kosten? Nou voor de, voor de 200 miljoen hadden we dat uh, uitgerekend... en kwamen we op 6 à 700 mensen bij de publieke omroep. Dan heb ik het nog niet over uh, toeleveranciers, uh, onafhankelijke producenten. De klap vanuit het mediafonds voor de documentaire sector is, is gigantisch. Uh, uh, facilitaire bedrijven. Dit gaat nog honderden uh, banen extra kosten... Uh, binnen de publieke omroep en daarbuiten... Uh, ja, dat is, dat is heel hard. Ja, en mensen thuis gaan het merken, want het gaat direct nu in de programma's te zien zijn en te ja. horen zijn ook. Eh, dank dat u hier zo snel bent gekomen vanuit dat overleg met de omroepdirecteur Henk Hagoort. Hij is voorzitter van de publieke omroep, de NPO. En we praten door in het Mediaforum met Luc Koeman, metrocolumnist, en Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Thomas, nou ja, eerst mij bij dat laatste punt aan haken? Uh, in dat eerste plaatje al uh, 700 mensen. Nou ja, 100 miljoen erbij. Dan zou ik zeggen dan in ieder geval de helft aan mensen nog weer extra eruit. En alle toeleveringsbedrijven en noem het allemaal maar. Ja, kijk, het, het ingewikkelde voor, voor mijn rol hier is dat je aan de ene kant ben je vakbond van journalisten hè, en, en kom je op voor de belangen inderdaad van banen, maar ik zit hier ook vooral denk ik als beroepsvereniging van journalisten, hè, dat je zegt van ons is die publieke nieuwsvoorziening die, die, die staat er ook heel fundamenteel onder druk. Want het net voor de reclame hadden we het over hè, wat er bij de Stentor gebeurt, het is een groter geheel, en in dat grotere geheel... waarin dus lokaal, regionaal... die, uh, die nieuwsvoorziening ook vanuit die commerciële kranten... gewoon keihard uh, een soort bodem bereikt... is het des te pijnlijker dat nu de publieke omroep... die dus ook daar een hele waardevolle rol in speelt... op zo'n disproportionele manier geraakt wordt. En dat is ook wel de reden waarom ik zeg... Om, want dat wordt waarschijnlijk je volgende vraag... Hè, van hoe zit het dan met acties? Ja, hoe dat zit het de... met acties? Nou ja, uh, leuk dat je het vraagt. Nee, dat is ook de reden dat ik zeg... Ik, ik snap wel, hè. we hebben een democratisch gekozen nieuwe regering. En die heeft nou bepaald dat ze weer eens 100 miljoen extra eroverheen gooien. En uh, ja, wie zijn wij dan, bij wijze van spreken, om inderdaad op zender uh, daar iets tegen te gaan doen. Maar ik denk dat we wel moeten beseffen met z'n allen, dus de luisteraars nu, hè, de, de kijkers. Dat publieke omroep geen hobby is, hè, zoals ik het dan maar noem. En uh, in het vorige kabinet kon je nog zeggen, het is geen linkse hobby, maar het is ook geen rechtse hobby. Het is... Het publieke omroep is een essentieel onderdeel van het publieke uh, uh, gegeven. En, en juist nu, zeg maar, de die, die commerciële partijen het steeds moeilijker krijgen. Uh, en dan heb je het over uh, televisie, waar ook de reclames afnemen. Maar dan heb je het met name natuurlijk ook over de hele print- en digitale sector. Is die publieke omroep. En dan kan je het best hebben over misschien moet je een andere rol gaan vervullen. Misschien moet je wel als publieke omroep veel meer toeleverancier worden. Ook voor commerciële partijen. Hè, dus, dat je, dus je moet ook een discussie aangaan over wat de rol van de publieke omroep in de toekomst is. Mm -hmm. Maar om nu te zeggen, er gaat 30% af. Dat is een volstrekte miskenning Goed. van wat de publieke omroep in al die jaren heeft bereikt. En, ik zeg nog één ding daarover... Euh, ook als je kijkt in Europa... dan zijn wij relatief één van de gekoopste publieke omroepen van Europa. En ook daar denk ik van... en om dan maar vrolijk te gaan zeggen 30% eraf... Ik vind dat er wel acties moeten komen en die moeten directies en, ja. verslag, he, en, en de vloer moeten die samen organiseren. Zometeen Luc Koelman, nog even. Henk Hagort zit hier nog steeds. Uh, mee, luistert mee, want uh, dat is ook zo'n verhaal. He. De, de, de, hoeveel het dan kost. Veel vaak wordt genoemd het BBC-model. Daar moeten we naartoe, dus weg van die omroepen. Maar dat is echt veel en veel duurder. Uh, is, ik ben heel erg, zeg ik altijd, voor het BBC-model. En dan beginnen we met het geld, want uh, de BBC krijgt van de Engelse burgers uh, 4 miljard... Uh, om u een indruk te geven, wij uh, in Nederland besteden tot nu toe 780 miljoen aan de publieke omroep. Daar gaat dus nu uh, heel veel geld af. Uh, wij zitten op het niveau uh, helemaal onderaan in Europa. En in percentage uh, bruto nationaal product, als je alle Europese omroepen op een rijtje zet, bungelen wij helemaal achteraan tussen Moldavië en Bulgarije. Nou, dat is een mooie positie. Qua uh, wat je dus voor je publieke omroep moet betalen. Ja. Luc Koeman, uh, ja, ik, ik wil niet zeggen dat jij nu de pet op hebt van, uh, laten we zeggen, de andere kant. Ja. <laughs> Werkend bij een uh, commerciële, uh, commerciële krant. Uh, maar toch, hoe, hoe kijk jij naar deze hele discussie? Nou, ik vind als er echt 30% wordt weggesneden uit een totaal budget, dat kan niet. Dan kun je gewoon niet meer, uh, niet meer functioneren. Dus ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat die 30% ook echt uh, blijft staan. Aan de andere kant vind ik wel dat er best wel wat, uh, wat weggesneden kan worden. Als ik bijvoorbeeld zie dat de wereld draait door... Een, uh, wordt gemaakt door een 35-koppige uh, 35 team... dan denk ik van ja, is het nou zo moeilijk elke dag Jan Mulder bellen? Meer, meer is het eigenlijk niet. Maar ik bedoel, er kan, er kan best wel met de kaasgaaf uh, gesneden worden... maar 30 procent... Ik kan me daar niks bij voorstellen. Het, het belang wat het, het, het, het het het Thomas echt. benadrukt, hè, namens de NVA ook, uh, uh, van, uh, van dat er een publieke omroep bestaat. Want heel veel mensen zeggen, ook, ja, ja, wat, wat, uh, wat er nu gebeurt, uh, nieuwsprogramma maken, ja, dat doen ze bij RTL ook. Dus waarom uh, zou de publieke omroep dat nog moeten doen? Nou, Ik vind, dat, ik vind de publieke omroep heel erg uh, belangrijk. hoor. Die, die, gewoon die onafhankelijke, niet commerciële omroep, die moeten moet gewoon blijven, denk ik. Maar ik denk ook dat als programma's in kwaliteit heel erg achteruit gaan door die bezuinigingen, krijg je ook weer... Ja, minder kijkers, minder reclameinkomsten van de ster. Ja, dat, dat telt allemaal mee. Dus die, hmm. ja, het is een domino-effect, hè? Het wordt, het wordt erger. Ja, gewoon... wat, wat, ja, wat je nu eraf haalt aan de mensen, dat krijg je gewoon niet meer terug. Dus het is inderdaad, het is een versterkt effect. En uiteindelijk, ik zeg het maar even, ik zet het maar even aan. Krijg je een soort Amerikaanse situatie waarbij die publieke omroep echt een, een mini-speler is. Maar ik zeg ook een andere ding, dat is, de omroep heeft het er ook wel... Een stukje naar gemaakt. Die verdeeldheid die er jarenlang was, ook tussen de regio en de landelijke omroep, tussen die verschillende omroepenhuizen, dat heeft natuurlijk ook een beeld geschetst waarin ook, ik zou maar zeggen, de gemiddelde luisteraar toch eens even van: nou ja, wat doen ze daar allemaal? Terwijl ze ook een heleboel goede programma's maken, terwijl ook een heleboel goede kwaliteit vandaan komt, is denk ik de eerste stap die gemaakt moet worden, is dat die publieke omroep als geheel echt de urgentie moet zien hè, om, om ook te zeggen... Van wat is dan onze visie, hè, als hij dan niet uit Den Haag komt... wat is onze visie op de toekomst, hoe kunnen we het dan goed doen... en welk geld hoort daar dan bij dan heb je ook een sterkere positie om naar Den Haag te zeggen... van jongens, hier is wel oh, de grens. En nu blijven ze natuurlijk ook makkelijk zinspelen op... ja, jongens, is verdeeldheid en je hebt nog een paar... Mm, nou ja, goed, met, met die fusies toch, kan je toch zeggen... dat daar op zijn minst soort van een, een wordt vlijf, ja, ik, denk, ja. ook, ik denk ook in alle, met alle respect dat, dat de, de mensen thuis niet zo bezig zijn... met hoe heel ze georganiseerd is. Wij bereiken elke week 85% van de Nederlanders met de programma's. Mensen houden van die programma's. Um, en daar gaat nu heel veel af. Dat zie je in heel veel Europese landen. Zeker bij liberale regeringen. Uh, en in tijden van bezuinigingen. Ik vind het ook onverantwoord uh, veel. Uh, maar ik denk dat, uh, dat dat niet komt door hoe Hilversum georganiseerd is. Hm. Nog even over die, over die keuzes dan. Hè? Want uh, Van der Meulen zegt in zijn stuk ook... Hè, van, we willen excellent programmeren... maar we hebben ook de opdracht om uh, ja, programma's te maken... die een groot publiek bereiken. Moeten we dat laatste staartje misschien niet dan eens een keer laten vallen? Of zou de politiek dat niet moeten, laten, uh, moeten doen? Want dan komen we ook op dat mediafonds. Kijk, een omroep kan natuurlijk ook zeggen van... Uh, goed, dat mediefonds wordt dan afgeschaft. Uh, we besteden al uh, ons geld aan mooie documentaires en drama... En, en niet meer aan shows en entertainment. Nee, maar de Nederlandse publieke omroep is van het hele Nederlandse publiek. En maakt ook programma's voor alle Nederlanders. Met een maatschappelijk publiek doel. Uh, maar de ene Nederlander wordt aangesproken door een mooie kunstdocumentaire. Uh, en mijn kinderen thuis worden aangesproken door een verhaallijn in Spangas. En dat is een, een prachtig kinderprogramma. En dat gaat over discriminatie in jouw klas. Uh, en de volgende, die wordt ge, uh, enorm geïnspireerd door een bandje bij de Wereld Draait Door. Ik vind publieke omroepen, die maken programma's van publieke waarde. Maar dat moet je niet versmallen tot... Een paar genres waar alleen maar uh, uh, een bepaalde culturele elite naar moet kijkt. Het moet geen grachtengorrel tv worden. Nee, we zijn een publieke omroep voor alle Nederlanders. En dat wordt ook door alle Nederlanders gewaardeerd. En we onderscheiden ons vooral doordat we heel veel Nederlandstalige programma's maken. En uh, we moeten ons wel beseffen dat in een landschap dat al internationaliseert... waar steeds meer buitenlandse spelers op de markt komen... dat het aanbod Nederlandstalige programma's enorm veel minder gaat worden. Ja. Uh, nog een keer dank dat u hier was, Henk Hagort van uh, de NPO. En uh, ik dank jullie ook voor jullie bijdrage aan het mediaforum. Thomas Bruning van de MVA en Luc Koelman, columnist bij Metro. We gaan door met de quiz. Dit is Radio 1. Lunch. En hij is aangeschoven in deze drukke studio en aan een drukke tafel. Robert Duizend, 53 jaar. Um, van alles eigenlijk. Treinmachinist zie ik hier. Speelt Joodse muziek. Nieuwslezen. Was ik. Ja. Waar was dat? Uh, dat was, totdat ik machinist werd, was ik uh, nieuwslezer bij RTL Nieuws. Bij ah. Jordan FM en RTL FM. Ja, ja, dat begon. Ah, okay. En bij naar Nieuwsradio en nog een aantal jaren bij het ANP. Kijk aan. Ja. En wat is dat toch met uh, radiomensen die gek van treintjes zijn? Want daar zijn er heel veel van. Is dat zo? Ja, ja zeker. Oh, maar dit, dus volgens mij zijn er weinig echt machinist geworden. Nou, ik weet bijvoorbeeld wel. Edvard Niezing zit ja, ook op de tram. Ja, de tram. Nou, de tram museumtram. Ja. Ik ben er mooi eens uh, tegengekomen. Ja. Het Amsterdamse bos. Ja, er zijn er een paar. Hij, hij deed het ook, maar vrijwillig. En ik, ben, ja. ik heb gesolliciteerd. En, uh, het was een jongensdroom van mij ja, en die is ja. uitgekomen. Ja. Nou goed, iemand die het nieuws uh, heeft gelezen... die zal het nieuws ongetwijfeld nog op de voet volgen. Nou, dus uh, we gaan ja. eens kijken hoe ver uh, we komen. 104 punten, dat is de uitdaging. Daar moeten we overheen.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 Ja, het kabinet Rutte 2 moet nog op het bordes verschijnen... maar nu al is er ophef over een van de meest ingrijvende plannen... namelijk de zorgpremie. Vraag 1. Wie zei gisteren in het Tweede Kamerdebat... dat Mark Rutte onmiddellijk zijn excuses moet aanbieden aan de kiezers? Wilders. Dat is goed. PVV-leider is ze boos. Mensen hebben op u gestemd omdat, ze u, omdat u ze heeft wijsgemaakt... dat ze met een stem op de VVD geen nivellering krijgen en lastenverlichting. U moet daar excuses voor aanbieden, zei hij. Nu met een uitroepteken. Vraag 2. De VVD-fractie van welke plaats zegt dat de partijgenoten in Den Haag... een blunder maken en uh, willen een ledenraadpleging? Dat is in schijndel. En dat is goed. We gaan naar vraag 3. Dat is een kop uit de krant. Je krijgt ook drie mogelijkheden te horen waar hij over zou kunnen gaan. En uh, de taak is om een van die drie te kiezen. Zeven kippen en vier halve haantjes. Dat is de kop, zeven kippen en vier halve haantjes. Eén, je kunt er nog wel kip krijgen, maar kantines van elf grote bedrijven in Nederland serveren geen plofkip meer, zegt Wakker Dier. Oud-wereldkampioen Renate Groenhold coach nu de grootste commerciële schaatsploeg met zeven vrouwen en vier mannen. Of drie, het toneelstukje Haantjes naar het boek van Kluun ging deze week in première en wordt met gemengd enthousiasme ontvangen. Dus zeven kippen en vier halve haantjes. Het is wel grappig. Het gaat over Renate Groenewold en de schaatsploeg. Ja, het is een uh, kop uit het AD. Uh, Correndon heet het team. Wil bij de ja. Spelen in Sochi met minimaal twee rijders meedoen om de medailles. Vraag 4. Welk bedrijf kondigde vandaag aan dat het na de winterspelen van Sochi stopt als sponsor van de schaatsploeg? Um, dat weet ik even niet meer. Nee, die ben ik kwijt. Dat was TVM. TVM. Toch niet de minste, ja. ja. Nee, nee, nee. We hebben ervoor gekozen de Olympische cyclus netjes en hopelijk succesvol af te ronden, zegt Arjan Bos. Dat is de bestuursvoorzitter van TVM. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Bij mij gebeurde het ook met boekjes, maar dat waren science fiction boekjes. En daarna uh, dacht ik van, hé, hey, uh, ik kan daar ook in werken in die wereld. André Kapers. Ja. Astronaut presenteerde gisteren drie boeken van en over hem. En, uh, de eerste is een officiële biografie, de tweede een wetenschappelijk boek. En wat voor soort boek is dat derde boek? Uh, dat heet André Het Cosmonautje en dat is een kinderboek. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Uh, laatste vraag dan: nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus we willen één term uit het nieuws aanbod. En de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: Vier. Ik ben een jaarlijkse röntgenfoto. 3. Onlangs werd ik als handleiding gebruikt... voor mensen met slechte bedoelingen. 2. Ik heb nu ook een aparte lijst voor rijke families. De, de, de quote 500. Dat uh, is denk ik een uh, correct bingo. Uh, want de laatste was, was geweest... voor het eerst staat er een vrouw bij mij op nummer 1... als rijkste Nederlander. Uh, jaarlijkse rundgefoto. Nou ja, de redactie noemt uh, hetzelfde jaarlijkse rundgefoto... van degene die de Nederlandse economie werkelijk in handen hebben... En uh, die andere uh, aanwijzing had te maken met uh, dat er het inbrekerschilder... die lijst ook op zakken, ja. om te kijken waar ze dan uh, het makkelijkst kunnen inbreken. Omdat ze weten dat daar in ieder geval wat te halen valt. Uh, inderdaad, de quote 500. We komen op 7, dat betekent dat er zometeen 15 goed moeten zijn... om over de 104 te komen. Volkomen gebrek aan historisch besef... van de hertog van Gelre en de hertog van Brabant... en de graaf van Holland, de bischop van Utrecht. En wij zijn daar gewoon heel erg boos over. Dan denk ik, uh, ja, dan... dan uh,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 We zijn terug bij Robert Duizend, 53 jaar uit Amsterdam. Uh, doet mee in de Nationale Nieuwsquiz. Zeven. Uh, op zich niet verkeerd. Vijftien moeten er dan goed zijn om over de 104 punten heen te komen. De topscore tot nu toe. Dat kan wel gewoon in de tijd. Uh, leert de ervaring. Uh, maar dan moet het gewoon allemaal lekker, uh, lekker lopen. En we gaan kijken of dat zo is. Ik stel de vraag. Moet ik helemaal stellen? Antwoord of pas? En dan gaan we door naar de volgende vraag. Ik kom ze de Nationale Nieuwsquist. Uit onderzoek blijkt dat 70% van welke beroepsgroep stress ervaart. Huishartsen. Goed, welk Amsterdams Museum schrapt 31 van de 200 banen. Stedelijk museum. Goed, welke ploeg heeft Ajax gisteren met veel moeite gewonnen? Ons. Uh, Sneek. Dat is goed. Wie wordt vandaag tot nieuwe voorzitter van de VVD Tweede Kamerfractie benoemd? Zelstra. Is goed. Welk sportief evenement in New York gaat dit weekend definitief door? De Marathon. Goed. In de dierentuin, van welke plaats is vannacht een grote brand geweest? In Emmen. Is goed. Woningcoöperaties moeten mogelijk nog meer meebetalen aan de redding van welke andere corporatie? Dat is goed. Welke vakbond stappen 1 januari uit de vakcentrale MHP? De Unie. Dat is goed. Archeologen uit welk land zeggen dat ze waarschijnlijk het oudste dorp van Europa hebben gevonden? Bulgarije. Ook dat is goed. In welke Afrikaanse stad moeten vanaf vandaag de winkels om uiterlijk 10 uur s'avonds sluiten? Oh, Addis Ababa. Cairo is het. Bij welke voetbalclub is Clemens Ross als voorzitter opgestapt? De Graafschap. Is goed. China krijgt in februari een pretpark rondom welk populair computerspel? Angry Birds. Is goed. Wat hebben boze Grieken uitgestrooid voor de deur van het parlementsgebouw? Zaadjes. IJs. Welke minister moet getuigen in het proces tegen Joep van der Nieuwenhuizen? Uh, uh, de minister van Justitie... Uh, pas. opstelt en Welke Opstel. gemeente sluit per 1 januari het projectbureau Olympische Ambitie? Amsterdam. Dat is goed. Welk Friesdorp zijn gisteren al helemaal klaar te zijn voor de Elfstedentocht? Balk. Is goed. In de Waddenzee is een recordaantal van welke diersoort geteld? Zeehondjes. Ook goed. Welke speler van Vitesse is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje? Pas. Marco van Ginkel, hoe heet het bedrijf dat 250 claims heeft binnengekregen... van mensen die ziek zijn geworden van besmette zalm? Uh, foppen. En Dat is goed, die vraag was gesteld in de knal, zeg ik er nog maar even bij. En um, dan uh, tellen we mee. En de vraag is, zijn het er 15? Nou, ik hoop het maar. Hè. Het zijn er 15. Zijn het er 15? Ja. ja. Dus uh, we hadden 104 en de topscore is nu 105. En dat zou ik dan zijn. Ja, op naam van Robert Duizend. Nou, leuk. Ja. ja, er komen nog een paar kandidaten voorbij. Dus we moeten ook weer niet te vroeg nee, jagen. Maar ja, ja. je weet het nooit. Dus gefeliciteerd nu al. Normaal prijspakket gaat nu eerst mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En tot vrijdag houden we het spannend. Leuk. Ik Dank voor het te, Ja, heel graag gedaan. Als je echt luistert naar elkaar... Ding. Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Zometeen in Dit is de Dag een interview met Paul Hane. Wacht even, eh... Uh, Paul Hane, zei je? Ja, Paul Hane, die zijn 30-jarig jubileum in het theater viert. De man achter types als Margreet Dolman en, bekend bij velen, dominee Gremdaad. Hoe is dominee Gremdaad eigenlijk ontstaan en wat vinden echte dominees van deze peziflage? Luister, van 2 tot half 4 naar Dit is de Dag...